8 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Medewerkers van de Bijenkorf die hun baan verliezen omdat hun filiaal dichtgaat... worden zoveel mogelijk naar andere filialen overgeplaatst. Ook heeft het Warenhuis het sociaal plan dat dit jaar afliep verlengd tot 2016. In het sociaal plan staan afspraken over werk-na-werkbegeleiding en de ontslagvergoeding. FNV-bondgenoten is tevreden met de toezeggingen. De bond vindt het zuur dat vijf volstrekt gezonde filialen worden gesloten... Zaterdagavond maakte de Bijenkorf bekend dat vijf van de twaalf filialen gaan sluiten. Daardoor verdwijnen 262 arbeidsplaatsen. Volgens de keten zijn de sluitingen onderdeel van een strategische heroriëntatie. Saudi-Arabië gaat de Egyptische interimregering financieel steunen... nu Westerse landen geen geld meer in het land willen steken. Dat heeft de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken laten weten.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 Na het festival Lowlands hebben 115 mensen aangifte gedaan... van diefstal van hun smartphone. De organisatie en de politie hadden bezoekers extra gewaarschuwd... tegen zakkenrollers. Er waren ook extra kluisjes. Volgens de politie neemt de populariteit van smartphones... bij zakkenrollers toe. Wel werd er minder uit tenten gestolen. Tijdens het driedaagse festival in Biddinghuizen... zijn 111 mensen aangehouden met drugs, vooral ecstasy. Dat was een derde minder dan vorig jaar.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 Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot twee dingen: Twee dingen: over van Brakel. Goedenavond. Twee dingen vanavond met de vroegere minister van Defensie Eimert van Middelkoop. Goedenavond, uh, meneer, Goedenavond van Middelkoop. meneer Van Middelkoop. U hoorde het uh, geluid in de tune en u moest even glimlachen. Ja, nee, we hadden het net voor de uitzending even over onze uh, vroege politieke jaren, of mijn vroege politieke jaren. En ik ben, ik ben begonnen als medewerker in de Kamer tijdens het kabinet Den Uyl, even geleden. Maar dat twee dingen, natuurlijk ook versterkt door de uh, Wim Kans en dat uh, roept bij mij nog altijd heel veel herkenning op. Joop Den Uyl, ja, natuurlijk. Um, ik wil graag met u praten over uh, Afghanistan, want uh, de missie zit erop. De missie in Uruzgan, in Kunduz, de, de militaire missie, de, de politietrainingsmissie. Uh, de Nederlandse militairen zijn, meen ik, op uh, 1 oktober geheel en al vertrokken uit dat land. Moeten we trots en blij en tevreden terugkijken op alles wat daar gedaan is door ons? Nou, we hebben eigenlijk drie missies achter de rug. Eentje direct na september 11, want daar is het allemaal begonnen. Dus in 2001, 2002. Uh, en later natuurlijk de hele grote missie. Uh, in Oersgon en elders in Afghanistan. En uh, later, uh, 2010, 2011, de, de, nou ja, de civiele missie, want dat was het, in, in Kunduz. Uh, maar goed, uh, het markeert ook een afscheid van de Nederlandse militaire presentie... zoals het zich laat aanzien in Afghanistan. Ik denk dat uh, de Nederlandse krijgsmacht daar heeft laten zien uh, wat het kan. En dat is heel veel. Dat uh, de Nederlandse krijgsmacht ook uh, duidelijk heeft gemaakt... Uh, natuurlijk aangestuurd door de politiek... Uh, ook zware dingen maar, aan te kunnen. Uh, maar hebben wij bijgedragen aan uh, vrede en stabiliteit in de regio? In die tijd zeker. Het opleiden, zeker het opleiden van, uh, van politieagenten en van militairen... is een bijdrage naar een zeker stabiliteitsherstel... wat ten slotte door de Afghanen natuurlijk zelf moet worden verwezenlijkt. Maar we zijn het tekort, uh, zegt men ook wel. Ja, dat is het, uh, het probleem met al dat soort missies. Uh, je weet een beetje waar je aan begint maar het is heel lastig om een goed moment uh, te vinden om ermee te stoppen. Uh, maar goed, iedereen heeft wel begrepen vanaf het allereerste begin... en uh, zeker ook de Amerikanen, uh, dat uh, deze missie een eindige zou zijn... en dat als je het land zou verlaten het Ook weer niet zoveel beter zou zijn dan uh, toen wij begonnen. Ik bedoel, Afghanistan, dat kunnen we ons hier in Nederland niet voorstellen. Nog even los van die 30 jaar ellende die ze achter de rug hadden... met de Taliban en eerder de Russen. is sowieso een ongelooflijk arm land met, met uh, ongeletterdheid uh, enzovoort. enzovoort. Uh, het was ook niet onze taak, taak uh, om het veel meer welvaart te brengen. Wij moesten een begin van veiligheid te leveren. Veiligheid is belangrijk, zodat de Afghanen zelf... Ja en daartoe waren ze in het begin helemaal niet in staat... aan de opbouw voor het land kunnen werken. Natuurlijk hebben wij aan die opbouw ook het nodige bijgedragen. Denk aan alle ontwikkelingsactiviteiten... Uh, op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg uh, enzovoort. Maar ik kan dus de jaren in Oresgan, de grootste jaren... Kan goed overzien. Nou, Het eerste jaar toen ik begon als minister, toen zaten we in NET. Um, toen hadden we nog maar een klein deel van die provincie... waar we een veiligheidsverantwoordelijkheid voor hadden. Waar we dus lead nation voor waren... Um, daar waren we een beetje de baasje gekeeld, ja. voorzichtig. Een heleboel plekken, dat waren echt zwarte plekken. Daar zie ik niet eens wat de lachbewijzen van spreken. Toen ik afscheid nam, drieënhalf, uh, vier jaar later... toen was het gebied uh, niet alleen veel groter geworden waar het veilig was... maar kon je ook een eerste begin van economische dynamiek zien. Nee, dat, dat begrijp ik wel, maar als straks alles weg is van de ja. westerse mogendheden... Um, wat, wat beklijft dan van wat u net zegt, uh, wat je aan inflect hebt... Kunnen bereiken. Wat blijft daarvan over? Lever het land en vooral de bewoners, de burgers... niet opnieuw uit aan de milities, de, de vechtjassen, de stammen... en gaat alles weer terug naar voordat dit begon? Ja, je verantwoordelijkheid zover gaat zover als die gaat. Uh, en die houdt nu kennelijk op. Hm. En dat begrijp ik ook wel. Het is ook niet goed voor een land, voor geen enkel land. Dat zie je ook een beetje in Kosovo en in Bosnië. Na verloop van tijd landen, ook al staan ze er nog slecht voor... toch verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen inrichting... en hun eigen veiligheid. Dat gaat nu gebeuren. Uh, en ook als het nu uh, toch weer zou ontsporen... dat zou kunnen. Dat, dat, ja. dat, dat zal ik niet ontkennen. Is dat niet logisch? Dan dat je denkt dat het gaat de goede kant. Maar dan ja. neemt dat de goede inspanningen van al die jaren niet nee. weg. Laten we dat niet vergeten. En dat zeg ik nog altijd ook tegen al die militairen, ontwikkelingswerkers en diplomaten die daaraan een bijdrage hebben uh, geleverd. De Taliban uh, zijn verdwenen. Uh, het terrorisme, uh, Al Qaeda hmm. is daar ook uh, verslagen, vooral ook door de Amerikanen. Maar staat vanzelf weer op. En uh, ja, dat is een beetje de ja, dat is toch wel ja, de, de, de, de, de, de, de talk of the town. Uh, maar dat moet ik nog zien. Uh, ik, uh, de, de Afghaanse politiemacht, de Afghaanse krijgsmacht, is natuurlijk niet een wonder van professionaliteit nee. zoals we dat hier kennen. Maar die vergelijking doet er ook helemaal niet toe. Uh, maar ik ga er vooralsnog wel van uit dat die redelijk in staat zijn om zeg maar, de belangrijke centra uh, te beschermen tegen, uh, tegen de Taliban. Waarbij dan maar de vraag is of de Taliban ook. De pretentie heeft om het land weer helemaal over te nemen. Zoals ze het een tijd geleden ja. hebben gedaan. Nee, maar er wordt ook gezegd. Door niet tenminste. Dat is uh, Natalie Wright. die dat mooie boek. Duizend uh, Dagen Extreme ja. Leven heeft geschreven. Prachtige VPRO-programma's uh, gemaakt. Op, ja, ken ik ja. Uh, op tv. Uh, die, die heeft gezegd. Ja, de Afghanen zien ons, de Westerse militairen. als de, de vijand. Dus het heeft, het heeft averechts uh, gewerkt. Nee, nou, dat is niet waar. Dat is dus in in, in al zijn kortheid en eenzijdigheid is dat niet waar. Maar het is een een soort algemeen ervaringsfeit, dat je na verloop van tijd... en dat geldt echt niet alleen Af Afghanistan, dat je niet meer welkom bent. Dat wil niet zeggen dat je, dat je de vijand bent. Maar nogmaals, ik noemde al de voorbeelden van Bosnië en Kosovo. Op een gegeven moment wordt het voor een, voor een bevolking... ook het overwegingen van zelfrespect, uh, uh, ja, dat je toch gewoon verdwijnt. Wij zijn zeker in Oersgan, uh, ja. nogmaals, daar weet ik het meeste van natuurlijk... Waren wij daar in het geheel niet de vijand? Integendeel, toen Nederland. Nee, maar toen Nederland we nog een beetje aan onze, onze kabinetscrisis ja. uh, wegging. Toen werd dat ja. zeer, zeer betreurd uh, door de bevolking van, uh, van uh, die provincie. Uh, dus dat beeld is, uh, is me veel te simpel. Nee, maar uh, is die hele politietrainingsmissie niet een doekje voor het bloeden geweest? Uh, omdat wij daar in ander opzicht militair uh, mee ophielden. Uh, en nu gingen we Afghanen. Analfabeten, mensen die niet kunnen lezen en schrijven... trainen in mensenrechten en dat uh, soort dingen. Uh, geen doekje voor de bloed. Om, om politieagenten te kunnen worden. Want ja, het, het land zelf moest geleerd worden... Uh, om verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen veiligheid. En daarvoor heb je een instituut nodig... te de politie en de krijgsmacht... dat soort taken deden wij trouwens ja. ook in, in, in Oersgan. Dat was een van de vele taken. De primaire was natuurlijk dat je een veiligheidsverantwoordelijkheid had... en dat je ook eventueel uh, de Taliban bestreed als ze lastig uh, waren... Uh, het zou mij in liefding waars zijn geweest. Maar goed, we hoeven niet meer over de crisis nee, te praten. Het is voorbij. Als we met die opleidingstaat, <laughs> ja. en veel meer zou het niet zijn geweest... nog door hadden kunnen gaan in Oresgan. De logica daarvan is denk ik duidelijk. Uh, nou, dat is niet uh, gelukt. Uh, dat Nederland, waarvan ook binnen de NAVO natuurlijk bekend is... wat Nederland allemaal kan, en dat is heel veel... Uh, eigenlijk wel verplicht was om dan ergens anders nog een taak te verrichten... waarom ook gevraagd werd. Uh, nou ja, dat is gebeurd, dat is Koenders geworden... Uh, en daar zullen ze in de NAVO ongetwijfeld, hoezeer ze ook... ons vertrek uit Oerzegang hebben betreurd, uh, wel blij mee zijn geweest. Ja. Ik laat u even een nieuwsberichtje horen... Uh, dat betrekking heeft op uh, de Nederlandse militairen al daar. Drie militairen van de politietrainingsmissie in Afghanistan... worden verdacht van strafbare feiten. Ze zijn teruggehaald naar Nederland. De drie worden verdacht van verduistering, valsheid in geschriften en oplichting. De commandant van de basis in de provincie Kunduz... deed aangifte bij de Marisocé in Afghanistan en die onderzoekt de zaak. Ja, hebt u als minister met dit soort zaken uh, te maken gehad? Had u ook uh, mensen die niet uh, conform de regels handelden? Ik denk het wel. Ja. Ik denk ja. het wel, maar uh, met alle respect, meneer Van Brakel... Uh, er gebeuren ook wel eens een keer fouten dingen hier op het Mediopark in Hilversum. Uh, dat is echt heel klein ja. bier als je het afzet tegen de taken waarom wij daar waren. Veel belangrijker is, veel, en daarom praat ik er wat laconiek over... is dat in alle geverscontacten die er zijn geweest... en dat zijn er honderden geweest nooit de oorlogsregels zijn geschonden. Nee. Want elk gevechtscontact moest worden gemeld aan het Openbaar Ministerie. Is bekeken, is getoetst. En niet één keer is er sprake geweest van verdere onderzoek... Eh, laat staan vervolging en berechtingen en dergelijke. Dat vind ik ja. eh, nog altijd het grote compliment voor de Nederlandse krijgsmacht... dat men ook onder hele bijzondere omstandigheden... zich wist te disciplineren en zich aan de regels wenste te houden. Ik laat u iets heel, uh, iets heel anders horen. Iets van een echt heel andere orde. Uh, en dat is heel uh, uh, indrukwekkend. Vanochtend, rond 5 uur Nederlandse tijd... heeft er in Oeresgan een aanslag met een berenbom plaatsgevonden. En bij deze aanslag zijn de 22-jarige soldaat der eerste klasse Schouwink... en de 23-jarige eerste luitenant Van Um om het leven gekomen. Het betreft hier de zoon van onze commandant der strijdkrachten. Dames en heren, ik heb zojuist in de ministerraad... Mededeling gedaan van de feiten zoals u die zo hebt gehoord van generaal Meumann. En die mededeling is uh, in grote verslagenheid aangehoord. Het contrast tussen de feestelijke gebeurtenissen van gisteren, de overdracht van het commando van generaal Berlijn naar generaal Van Uhm, had niet groter kunnen zijn. Op het veld van eer zijn alle gesneuvelden natuurlijk gelijk en alle vaders en moeders gelijk, maar het was natuurlijk. Buitengewoon tragisch dat uh, generaal van UM net de hoogste baas van de krijgsmacht ja. was geworden en een dag later uh, sneuvelt zijn zoon. Ik hoorde in uw stem daar toen, ik weet niet of ik dat goed hoor, toch ook emotie? Ja, geladen natuurlijk. Overigens, uh, iedereen is gelijk, zei u. Het is juist van u mezelf geweest die altijd over Dennis en over Mark sprak. Ik ja. uh, zeg altijd realiseren dat er twee zijn, niet alleen zijn eigen zoon. Nee. Al heeft dat natuurlijk meer de aandacht getrokken, dat begrijp ik uh, ook wel. Ja, ik zal die dag nooit vergeten. Dat hoeft niet allemaal uit, uh, vorig natuurlijk hier niet verteld te worden. Uh, ik had overigens al veel eerder, toen ik minister werd... en ik wist dat ik met dit soort uh, mogelijkheden rekening mee moest houden... een aantal afspraken laten maken wie wat zou doen in welke situatie... En ik vond dat de krijgsmacht het primaire moest doen. Het bekendmaken als er gesneuveld zou worden. Enzovoort enzovoort. Ja, toen ik morgens vroeg dit bericht hoorde... begreep ik dat ik toen moeilijk aan generaal van mezelf kon vragen... om uh, mededeling te doen van de sneuveling van zijn eigen zoon. En realiseerde ik me dat ik het zelf moest doen. Nou, Ik heb het toen samen gedaan met de plaatsvervangend commandant... de strijdkrachter, generaal Freek Meulman. Dat was een heel bijzonder moment. Het was uh, natuurlijk met heel veel media erbij. Uh, dat geeft dan een extra... Uh, spanning uh, eraan. maar ook omdat ik me natuurlijk realiseerde dat hier niet alleen het verschrikkelijk was gebeurd van een vader en natuurlijk ook een moeder, uh, Overigens ook nog een dochter, ja, nog een zus, uh, ja die een zoon en een broer kwijt waren, uh, maar een kerstverse commandant de strijdkrachten die um, nog maar net in functie was en vanaf het allereerste begin dacht ik van het zal mij niet, het zal ons niet gebeuren dat na een paar dagen mensen gaan schrijven. Ja, maar is om deze hele verdrietige reden, deze commandant de strijdkrachten nog wel geschikt voor deze functie. Ja. Dat moeten we dus niet hebben. Uh, er is bij mij nooit enige twijfel geweest. Maar ook in, toen ik hem condoleerde uh, eerder die ochtend, toen heb ik hem dus heel veel kracht en wijsheid eh, of nou, kracht uh, gewenst en mijn deelnemer betuigd. Als vader, maar ook als commandant de strijdkrachten. Na een paar dagen uh, is onder leiding van de Vertreffelijke directie voorlichting. Een persconferentie gegeven uh, voor een aantal geselecteerde journalisten. Uh, nog voordat Dennis zijn zoon uh, hier begraven was. Uh, nou ja, goed, waar die vragen over die situatie heeft kunnen beantwoorden. Dat heeft hij zo indrukwekkend gedaan. dat daarna niemand meer het lef heeft gehad om die vraag te stellen. Er was ook geen enkele reden meer voor. Nee. Ik heb daar de grootst mogelijke bewoording voor uh, gekregen. Dat heb ik nog steeds. Uh, nou goed, we hebben natuurlijk heel nauw met elkaar samengewerkt. Uh, hij heeft het ook heel moeilijk gehad. Uh, dat heeft hij ook nooit ontkend. Uh, zeker ook het eerste jaar. Maar uh, ja, als er iemand uh, ons respect verdient uh, in die periode... dan is, dan is hij het wel. Ik vroeg me wel af. Um, u bent ook vader van kinderen. En u ja. bent op zo'n moment minister. Uh, hoe hoe scheidt je de functie en het mens zijn? Is dat überhaupt te doen? Ja, maar dat is anders. Um, kijk, uh, militairen en ook hun familie... Uh, zijn natuurlijk altijd, uh, moeten altijd rekening houden met nou ja, dit soort eventualiteiten. Ja. Militairen worden zo goed mogelijk getraind om ja, het te voorkomen. Ja, maar u ook als minister. Ja, maar ik heb geen kinderen gehad die uh, nee. in de krijgsmacht uh, zitten. Als dat wel het geval was geweest, dan kreeg ik ook zo'n betrokkenheid op die grenssituaties. Want bijvoorbeeld als militairen op missie gaan, dan moeten ze ook formulieren ondertekenen ja, waarin hun laatste wil staat in geval dat. Uh, dus dat druk je met de neus op ja. de feiten nee, van... Nee, maar ik bedoel heel, heel nadrukkelijk, meneer Van Middelkoop... onder uw politieke eindverantwoordelijkheid... sneuvelen Nederlandse militairen. Oh, dat. Ja. dat bedoel ik. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Want je kunt zeggen, ja, ik ben minister van Defensie... en als je oneerbieder zegt, zeg je... it's all in the game. Maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Je bent ook een mens. Nee, en goed, nee, het nee, ligt op je bord. Ja, maar het heeft dus niets met mijn eigen kinderen te maken. Nee, natuurlijk nee. niet. Maar je voelt als vader kijk, natuurlijk... Je hebt natuurlijk een soort gelaagde waarmee? betrokkenheid. Uh, en je hebt een politieke verantwoordelijkheid ja. als minister. Dat kan je... Natuurlijk niet wegpoetsen, dat mag ook niet. Uh, want je moet bijvoorbeeld ook formuleren... dat heb ik ook gedaan in het statement wat u zo even voor een stukje hoorde... Ja, dat we uh, toch wel vastberaden uh, met de ja. missie doorgaan... want daartoe heeft het kabinet uh, besloten. Uh, maar ik heb natuurlijk ook contacten gehad... Uh, met de nabestaanden van omgekomen militairen. Ja. Ja, en dat doe je in je volle mens zijn. Uh, dan ben je niet een functionaris uh, van het uh, plein zoveel in, uh, in Den Haag... Uh, dat was wel zwaar, maar ik uh, vond dat ik dat moest doen en dat ik dat ook kon doen. Ik heb er ook de kracht van gekregen om dat uh, te doen. Um, van, wie haalt maar, u die, van wie haalt u de kracht dan? Uh, ja, ik ben een christelijk man. Uh, ik heb vaak eerst gebeden voordat ik dat soort gesprekken aan uh, ging. Um, maar laten we het niet zwaarder maken dan het is. Het loot, echte, loot in de schoenen, hè? Het, nee, nee, nee, ik heb er nooit, nooit, nooit toegestaan uh, om een soort drempel te zien. Uh, dit behoorde tot mijn taken. Uh, ik belde al het eerste bedrijfsmaatschappelijk werker op. Mensen die vaak ook de aanzeggers waren geweest. En waarvoor ik een enorm respect heb gekregen. Uh, en daarna sprak ik vaak met de vader en of de moeder. Uh, en soms met, of met, de, uh, met uh, de partner. Uh, dat gebeurde echt drempeloos omdat ik vond dat ja. dat moest gebeuren. En ik stond mezelf niet toe um, om daar uh, altijd tegen op uh, te zien. Hun offer of hun leed, hun pijn was natuurlijk talloze malen groter dan dat ja. van de verantwoordelijke minister. Dat is niet te vergelijken. Nee, maar desondanks, ik bedoel, u hebt een verantwoordelijkheid... Ja. op basis waarvan mensen sneuvelen, omkomen. jonge levens als het ware, geen vervolg meer krijgen. Ik vroeg me wel af, wat doet dat met iemand? Ja. Kun je daar uiteindelijk ook gewoon mee verder leven? Nou, je moet het ook verwoorden. Dat behoort tot je verantwoordelijkheden. Toen uh, de eerste militair sneuvelde, in april uh, 2007, corporaal Kosterik... De bijna alle namen ken ik nog wel, maar die van hem zeker. Um, toen hadden wij een week daarna toevallig een debat in de Kamer... Uh, over de voortgang van onze ja. activiteiten daar. Toen heb ik aan de voorzitter gevraagd of ik eerst zelf even iets mocht zeggen. En toen heb ik stilgestaan bij het sneuvelen van die eerste militairen... want ik vermoedde dat het er wel meer zouden zijn. En heb ook uh, hardop de vraag gesteld naar de zin en de betekenis van dit sneuvelen. En ik heb ook tegen de Kamer gezegd... u en ook wij als regering zijn gehouden die vraag te beantwoorden. Ja. Niet zozeer in religieuze termen... Daar zijn weer anderen voor, maar wel uh, in termen van de doelstellingen van de missie. Uh, dat is toen zeer op reis uh, gesteld. Dat is je taak, want je bent verplicht om uit te leggen waarom die missie kennelijk toch doorgaat. als uh, de risico's die wel zijn opgeschreven zich daadwerkelijk voordoen. Ja, u bent met Van u terug geweest hè? naar Oederskamp. Ik ben zelf ben ik, Diverse malen bent u heel daar heel vaak geweest. Maar... Nou, we gingen meestal gescheiden. Om voor de hand liggende reden. Maar we zijn ook nog wel een keer... Ja, we zijn ook een ja. keer samen geweest. Daarna ook wel, ja. Ja, ja. En dan zie je de plek? Nee, nee, nee, nee. Ja. Ik, ik weet zelfs niet of hij het gezien heeft. Want het was ergens tijdens het peloton waar Dennis en Mark uh, uh, in zaten. Waar Dennis dan de commandant van was. Dat was gewoon ergens in het veld. Ik weet eigenlijk niet of je daar ooit geweest is. Dat doet er niet zoveel toe. Uh, maar wij zijn natuurlijk wel weer... We zijn wel samen op daar koud koude enzovoort uh, ja. geweest. Ja. En, uh. en ook zelfs een keer op zondag naar, uh, samen naar de kerk. Ja was voor hem bijzonder was dan voor mij. Hij kende dat niet zo. Generaal. Hij kende dat niet zo. En dan was ik helemaal niet verplicht om mee te gaan. Deed het toch. En was toch wel geraakt uh, door die dienst. Ik was, vond het een mooi moment. Uh, ja. Ook voor mezelf. U, u, u noemde net even de naam van Cor Strik En u zei, ja die herinner ik mij om andere redenen. Wat was die reden? Uh, hij, want hij was niet in dienst van het Nederlandse leger, meen ik. Maar nee, hij nee, was nee, in nee. dienst van, van de nee, uh, nee, Amerikanen. Nee, oh, was het zo? Nee, en dan moet ik even kijken of het heel kort. Nee, uh, Cor Strick kwam, uh, kwam om het leven omdat hij op om terecht kwam. Ja. Uh, toen werd zijn lichaam weggehaald door een Amerikaanse militair. Die heette Van Alten. Nederlandse uh, roots. En na verloop van tijd bleek natuurlijk dat dat iemand was uh, met Nederlandse roots. En toen ik een half jaar later uh, een keer uh, in Amerika was, in Washington en ook op Arlington. Toen uh, heeft de ambassade in Washington de jonge weduwe, de jonge weduwe en de ouders van, uh, van deze jongen van Alten. Die wonen in Mitchikum, meen ik, naar Washington laten komen. En dan heb ik een postuum een onderscheiding uh, gegeven. En wat ik zelf altijd een heel mooi en ook wat roerend moment uh, heb gevonden. Ik heb er een toespraakje gehouden daar in Arlington. Ja. Ik weet niet of je de plek kent. Ja, ja ik ben plek. daar één keer geweest, ja. toen we 9-11 bij de NS. Uh, maar ja. ik heb het laten ja. uitlopen en laten ja. uitlopen in het voorlezen van Psalm 23. De Lord ja. is My Shepherd. In het Engels en dergelijke. En het aardige was dat juist dat voor die mensen geweldig was. Dat waren gisteren bleek. En dat een, een, een Europese minister van Defensie hen een postuurme onderscheiding kan brengen, dat is één ding. Maar dat hij dat in die vorm deed, dat had een zeer geroerd. Dat zeiden dus ze toen en dat hebben ze ook gezegd later toen ik een brief kreeg. Wanneer ze mij bedankten. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het govert van Braco. Met uh, Eimert van Mittelkoop, oud minister van uh, Defensie. Op hebt Karzai vaak uh, ontmoet, natuurlijk. De, de ja, president keer, van Afghanistan. Uh, drie keer um, op het paleis. Ja. Eén keer samen, de eerste ja. keer met, uh, met collega's Verhaag en Koenders. En later twee keer ja. zelf. Um, en ik heb mezelf zelfs een keer mogen ontvangen op, uh, op het plein, uh, op het ministerie ja. van Defensie uh, in Den Haag. Ja. Wordt het nog wat met Afghanistan, denkt u? Meneer Van Braak, met alle respect, wordt het toch wat met Nederland? Wordt nou, het nog wat met Europa? Ik bedoel, ja, wat stelt u? Wat haal je boven water met zo'n vraag? Nou, uh, bijvoorbeeld, ja, weet u, er zijn toch heel veel mensen die zeggen... ja, we hebben daar mensenlevens uh, aan opgeofferd. En kijk uiteindelijk, waar leidt het toe? Is er iets van vooruitgang te bespeuren? Je hebt dat pessimisme hangt er. Nogmaals, um, wij waren, de Nederlandse regering was verantwoordelijk voor de periode uh, waarin wij een mandaat ja. hadden gekregen... en ook hadden aanvaard in dit geval voor, uh, voor Oerskan... en overigens ook in Kabul en in Kandahar. Voor die periode hebben wij die verantwoordelijkheden... denk ik, Zeker. meer dan verdreigd ja, opgenomen als nu als en even zin en betekenis gehad. Ja. Wel degelijk, ja. Daarmee uh, ben je nog niet verantwoordelijk... voor de hele, nee. hele verdere verloop van de geschiedenis en ontwikkeling van zo'n... Nee, maar je hoopt een, dat je een basis hebt gelegd voor ja. een betere toekomst. Ja, um, dat was in Oersgan, in onze periode zeker het geval. Maar goed, dat is maar een klein deel van, uh, van Afghanistan. Ja. Um, nogmaals, ik heb nooit de illusie gehad. Ik heb het ook als minister meer dan eens gezegd uh, dat we daar een soort klein Zwitserland zouden gaan uh, ontwerpen. Ik heb ook wel eens het voorbeeld gebruikt van voor Noord-Ierland. Nooit heeft iemand aan ons gevraagd om in te grijpen in Noord-Ierland. Maar daar zijn we ervan uitgegaan dat Engeland dat na ja. verloop van tijd wel zelf zouden aankunnen. Ja, en dat je een soms met decennia lang met een probleem moet leveren in een land. Afghanistan zal nog decennia lang enorme problemen kennen. Maar voor die periode, uh, waarin wij geroepen waren... en dat heeft alles met september 11 te maken... hebben wij denk ik zinvol werk verricht... en heeft de Nederlandse krijgsmacht meer dan vertreffelijk zijn best gedaan. Meneer Van Middelkoop, was Defensie voor u als minister kroon op het werk? Op de politieke loopbaan, want u was al jong in Den Haag... als fractiemedewerker van het GPV, begin ja. jaren 70. Ja. U bent naar de fractie toegegroeid, u bent... Uh, Kamerlid geweest, u bent senator geweest en uiteindelijk minister. Er ja. uh, blijkt achteraf meer eenheid in mijn loopbaan te zitten dan ik voor, dag, vooraf ooit had uh, voor mogelijk gehouden. Uh, ik ben in 89 uh, Tweede Kamer lid geworden. Ja. Uh, een paar, paar weken daarna, een paar maanden daarna had je de val van de muur. Toen veranderde de hele wereld. Dat heb ik dus zeer actief meegemaakt. Want ik had altijd belangstelling voor buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek, Europa uh, ontwikkelingssamenwerking, Defensie. Nou, al die onderwerpen als uh, de herstructurering van de krijgsmachten, opheffing van de Duitse en de Europese verdeling... uitbreiding van de NAVO, uitbreiding van ja. de Europese Unie... fascinerende periode en ook het begin van dit soort uh, missies... met natuurlijk ook als een dieptepunt als van uh, Srebrenica. Uh, ik ben altijd enorm bij betrokken geweest... naast al die andere onderwerpen die ik moest uh, behappen... Ik uh, heb ook nog een zeker stempeltje gezet op de besluitvormingsprocedure die wij nu kennen in Nederland. en die denk ik heel goed uh, werkt. Dus en natuurlijk je nooit uh, met proceduren? de gedachte dat je nog eens ja. een keer uh, minister zou kunnen worden. Want dat is redelijk potsierlijk als je nee, niet bent van wat, wat, wat het was. Wat dacht u toen gewoon u belde? Nou, toen zag hem al aankomen natuurlijk. Ja? Uh, toen heb ik wel tegen hem gezegd. Uh, mm -hmm. Ik ben bereid uh, om, uh, als je mij dat vraagt, en dat vroeg hij, in het kabinet te stappen. maar ik wil wel graag defensie uh, hebben. Dat was, was mijn eerste keus. Maar je hebt niet zoveel te kiezen op dat nee. moment, dat weet je ook wel. Um, dus na verloop van tijd begon hij hele enge andere ministeries te noemen... Uh, ik Dat was een. Uh, ja, even. Landbouw. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, oh. nee ik, kom uit, ik kom uit. Uit, ja, uit, nou, ik, uit, ja. uit, uit het platteland. Ah, dat valt niet veel te ver Nee, maar er zijn, er zijn echt departementen waar ik. Uh, nou goed, waar ik iedereen heel maar, ongelukkig zou maken. als ik daar verantwoordelijk zou zijn. Ik wil de Defensie. Uh, dat is het aan het eind ook uh, geworden. Um, en, het, en, toch, en het mooie is dat al die kennis die je, ik ja. ken ook. Kijk, ik kende ken van de ingewanden van het. Uh, van de maar wist ik niet zoveel. Maar je kon wel een uh, generaal van, de, de, van de, de majoren. Maar de hele politieke wereld, de NAVO. De, huh? de, de, de, no, en ook alle missies, ja, daar wist ja. ik wel iets uh, van. En ik heb het wat dat betreft ook een hele fascinerende tijd ge, uh, gevonden. Die af en toe ontzettend zwaar was. Ik zal het niet ontkennen. Maar uh, zoals een van mijn generaals op een gegeven moment zei: van, je wordt nooit. Uh, uh, One of the boys, nou dat moet je nee. ook proberen als minister. Maar je bent wel part of the family geworden. Ja. En dat vond ik een mooi compliment. Ja. Uh, ook de contacten met, met uh, al de militairen tijdens die operatie... Komt u ze nog wel eens tegen, de, de, de Berlijns en de, van de Ums en zo? Uh, ja, want kijk, het is een dankbaar ministerie... Uh, waar men af en toe graag eens een receptie mag houden. Dus bij oh. elke commando- -overdracht, of commandant-overdracht... Uit dan Dan uh, word je nog wel uitgenodigd Althans, van ja. de, de commandanten van de, van de krijgsmachtdelen... Uh, die natuurlijk begonnen zijn in mijn ja. periode. En dat is elke keer weer voor mij een warm bad en een, uh, en een reunie. Dat zal wel een keer ophouden, maar ja. nee... Uh, Um, het, is, het is wel mooi om oud-minister te zijn natuurlijk. Er is, er is geen mooie ministerie Precies. om minister van te zijn... maar nou, ook oud-minister, oud, oud minister, als je dat toch ja. moet worden... Ja, tuurlijk. <laughs> dan een ja. oud-minister van Defensie. Uh, en wat doet u dan vandaag de dag? Want dan zit u zit hier heel ontspannen en gebrand Ja, nou, dat ben ik ook. Ja, Ik ben, ja. Ook, ja, ja, ik ben niet meer verantwoordelijk. dat scheelt nee, ja. ook natuurlijk. En ik ben een stuk vriendelijker in uw vragen dan... Uh, misschien oh. uw collega's destijds. Oh. Maar, um, nee, ik, maar wat uh, doet u? Ja. Uh, ik heb geen fulltime job meer. Dat hoeft nee? ook niet. Ik ben inderdaad 65. Uh, ik doe een aantal uh, pro-deo uh, nee. klussen. Uh, ik heb een aantal betaalde klussen uh, gedaan het afgelopen jaar... Over Bijvoorbeeld op het gebied van cyber. Maar is het geen zwarte gat geweest? Want het hield eigenlijk van de ene op de andere dag op door de kabinetscrisis. Waardoor ja, Elken en de Bosch Rauwvoet uh, verdwenen. Ja, nou ik ben ook een negen maanden minister van Wonen, en en in Integratie geweest. Ja. Dus ja. daar kan er nog even bij. Morgen de... was het ene middels het andere departement. De andere ja, iets van raam. dat zwarte gat, dat, dat ken ik wel. Ja, ja. dat zag je aankomen. Dat was ook weer niet zo'n grote ramp. Uh, het was ook een beetje met je leeftijd te maken. Maar het was niet zo erg toen u in 2002 ineens mevrouw van huis in nee. gaan... voorkeur stemmen op uw zetel zag zitten. Ja, omdat dat gebeurde heel dat onverwachter. Dat was erg. En ik was toen geloof ik 53. Ja. En dan kijk je om je heen, wat moet ik nu? En wat zag u om je heen toen? Uh, nou, dat is gelukkig lang geleden, meneer Van Braken. Laat me liggen. Dat uh, was niet prettig, hè? Maar toen ik, het was wel zo, toen ik minister af was... toen kon ik het een beetje vergelijken met die periode. Ja. Maar toen hoefde het allemaal niet meer uh, zo nodig... En uh, nou ja, ik probeer iets socialer te worden voor de vrouwkinderen, kleinkinderen. Uh, ja, maar ja, ik er ook een hoop van heb rondlopen. Ja. En Het laatste nieuws is dat Karzai zijn hoogste uh, justitieman heeft ontslagen... want hij onderhandelt met de Taliban. Daar zal hij ongetwijfeld, ongetwijfeld zijn redenen voor hebben gehad. Dit is de officiële reden, of dat ook de echte reden is, dat uh, weet ik niet. Nee. Kijk van de problemen, weer even terug naar Afghanistan, is natuurlijk ook... Ja, dat dat gezag nog altijd ongelooflijk slecht ja. is uh, en uh, slecht gelegitimeerd. Maar moet hij niet en gewoon gaan onderhandelen met het... Karzai een ongelooflijk bemiddelijke aardige ja, man is... Maar ook een zakken maar een gelezen. Maar een, ja, ja zo corrupt. Maar een zwak, maar een, een, een, het, een zwak president... Ja. En, dat vloeit ook een beetje voort uit de structuur van dat land. Het is niet anders. Moet het ze geen Nederland. Maar moet hij met de Taliban gaan, uh, gaan onderhandelen, ja of nee? Dat gebeurt al. Ja, uh, Natuurlijk. En dat gebeurt ook uh, met, met medewerking van, uh, van de Amerikanen. Uh, en de ene Taliban is de andere niet. Als ze het terrorisme maar afzweren. Als ze het geweld tegen het gezag maar afzweren. En ik ben er zeker van dat grote groepen daartoe bereid zijn. Nou, ik vond het fijn dat u nog even uw licht erover wilde laten... Ik mocht er schijnen. graag over praten. Maar... Ja, ik hoorde het. Uh, Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie. Fijn dat u uh, hier was. Als u uh, twee dingen van Max wilt uh, terugluisteren... kan dat op onze website. Zometeen uh, BNN Today met de primeur van ja. presentator Bimbuis. Ja, goedenavond, Govert. Het is een uh, volle bak hier en het wordt een strijdbare avond. Tom Dumoulin die vecht als een jonge hond in het peloton. The War on Drugs gaan we het over hebben. Die lijkt een beetje een gestreden strijd. En Humberto Tan strijdt om de afstandsbediening... van de tv-kijker in de late avond. Dat en nog veel meer zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is uh, half negen geweest. Marjan Koekoek, het Het kabinet heeft D66 en GroenLinks laten weten dat het voorlopig geen behoefte meer heeft aan overleg over de bezuinigingen. Gepland overleg deze week gaat niet door. Het kabinet moet voor Prinsjesdag 6 miljard extra aan bezuinigingen vinden. Het overleg daarover tussen VVD en PVDA verloopt goed. De Bijenkorf heeft de vakbonden toezeggingen gedaan over de aanstaande reorganisatie. Medewerkers van de Bijenkorf die hun baan verliezen omdat hun filiaal dichtgaat... worden zoveel mogelijk naar andere filialen overgeplaatst. Ook heeft het warenhuis het Sociaal Plan dat dit jaar afliep verlengd tot 2016. De Bijenkorf sluit vijf van de twaalf filialen. De rechtbank in Amsterdam heeft de laatste zakkenrollers veroordeeld. Die waren opgepakt tijdens de Gay Pride begin deze maand. Zes maanden kregen celstraffen tot 10 weken en de zevende werd vrijgesproken. In totaal zijn 26 zakkenrollen veroordeeld. En het best gewaardeerde programma bij BVN is de muzikale dramaserie Moeder Ik Wil Bij de Revue. De kijkers in het buitenland waarderen die met 8,5. Moeder Ik Wil Bij de Revue is een muzikale dramaserie. Het speelt zich af in de jaren 50. Met veel muziek uit die tijd. In Nederland was het te zien bij Omroep Max. Tot zover. Het is Radio 1. BNN Today, Wim Buis. Het is half negen geweest. Goedenavond. En goed dat je luistert. Het gaat vanavond over misschien wel een historische verandering in Amerika. De war on drugs lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Tientallen jaren vocht de Amerikaanse overheid tot de tanden bewapend tegen drugs. Met als gevolg de gevangenissen puilen uit. En ook justitie zegt nu dat gaat zo niet langer. Boris van der Ham is hier en met hem praten we over drugs, de bloedige strijd en legalisering zelfs in conservatief Amerika. Humberto Thon, die is er ook. Uh, die mag zo meteen even reclame maken. Niet voor scheermesjes of maatpakken, maar voor zijn nieuwe talkshow. Ja, Tim, trouwens, wist jij dat de allereerste talkshow ooit... al in 1951 werd uitgezonden? Wist jij niet, hè? Nee, wist wat? ik zeker niet. W.A.B.C. TV. <laughs> en presentator Joe Franklin die ging nog door tot 1993... <laughs> en hij leeft nog steeds, 87. Nou, Oké, okay, dankjewel. Ja. je wel. Uh, waardevolle informatie is dat. Roelof oh. de Vries, uh, tijdens de rest van de uitzending... horen we veel meer van je. Uh, wat nog meer, heel Duitsland hield uh, even de adem in vandaag. De hele dag was er een gijzeling in een gemeentehuis... maar iedereen is naar buiten. En als je nou aan het luisteren bent en je denkt... ik wil weten hoe dat er allemaal uitziet... de webcam vind je op radio1.nl. Meedoen kan ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag BNN Today. En we zitten ook op Facebook. Facebook.nl slash BNN Today. Hoe werd dat dan? Uh, 132.000 volgers op Twitter. Is dat zo? Oh, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, daar ja, best gaat veel. Ik denk 133.000 Oh, van. bijna 133.000. Uh, nee. De vraag is natuurlijk... op hoeveel kijkers hoop jij met jouw nieuwe programma bij RTL? Nou, in ieder geval meer dan 133.000. We hebben eerlijk gezegd... Uh, van van vanmiddag nog weer een vergadering gehad. En daar heeft um, zelfs Ellen Galjaard, die zegt daarvan... weet je, uh, wat verwachten we eigenlijk? We hebben geen, eigenlijk geen idee. Um, er is een kritisch punt en ik moet je heel eerlijk zeggen... ik heb geen idee waar het kritisch punt ligt. Nou, eens kijken of jij de baas van RTL tevreden kunt stellen. Gaan we zo meteen horen. Ja. Maar eerst de sport en daarvoor is hier Jack van Gelder. Ja, goedenavond. Alex Pastoor heeft de twijfelachtige eer... om zich de snelst ontslagen trainer van de eredivisie te mogen noemen. Pastoor verloor afgelopen zaterdag met NEC thuis... met maar liefst 5-1 van Peck Zwolle. En vandaag kreeg Pastoor te horen dat de club niet meer met hem verder wil. Nooit eerder werd een hoofdtrainer al na drie verloren wedstrijden aan de kant gezet. Als je het zo vaak terugleest en terugziet, dan... Uh...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 Technisch directeur Edel Popof van de NEC is duidelijk over de reden van het ontslag van pastoor. Het is puur en alleen laat het duidelijk zijn, het heeft niets te maken met de persoon alles pastoor. Het heeft ook niet zozeer met zijn kwaliteiten te maken. Uh, uh, die zijn ontegenzeggelijk daar. Het gaat er alleen om dat je heel realistisch moet zijn in de prestaties zoals die geleverd zijn. En ja, dan moet op enig moment de knoop doorgehakt worden. Ja goed, dat hebben we gedaan. Ja, heel chic, zoals hij het zegt, maar het klopt niet. Ronde Groot en Wilfried Brookhuis nemen bij NEC voorlopig de taken van Alex Pastoor op zich. PSV moet het morgenavond in de eerste wedstrijd uh, tegen AC Milan in de playoffs van de Champions League. zonder Zakaria Bakali uh, gaan doen. De 17-jarige Bakali heeft een scheurtje in zijn lies. En de Zuid-Koreaanse aanwinst Park Yi-sung, die speerklachten had, is wel inzetbaar. Jammer, hè? Dat hij niet mooi. Morgen... Jij uh, uh, gaat er ook natuurlijk. Ik ga er morgenavond naartoe, de revelatie van het seizoen. En ik ben ook heel erg benieuwd naar uh, Brenet. Maar het is ook een revelaat van de zeker. Excelburg, ja. Goed, we gaan gewoon Precies. door. Jij krijgt straks nog airtime. Oh, sorry hoor. Eh, heb ik dat? Jij, <laughs> Jij de... Jawel, maar je zat zo met die gesperde <laughs> ogen weer. Kevin Jansen van ADO-Den Haag heeft zijn voorste kruisband gescheurd. De middenvelder liep de blessure gisteren op in het duel met Nak Breda. Jansen wordt zo snel mogelijk geopereerd... en zal zes tot negen maanden uit de relatie zijn. En snowboardster Cheryl Maas heeft bij randtrainer... een zware knieblessure meteen een grote stap gezet... richting de Olympische winterspelen van Sochi. Maas eindigde in het nieuw zeelandse Cardrona in de eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen als derde op het onderdeel sloopstyle. En met die podiumplaats voldeed ze aan de kwalificatie eis voor Sochi. I'm really happy with the results that I got today. I can't believe I actually did this after my long injury. I'm really happy. It was fun to ride in the end. Jumps were nice uh, en yeah, ja, good day. Maas kan het bijna niet geloven dat ze die prestatie geleverd heeft na haar blessure. Ze is dus erg blij. En het was een mooie dag. Wilt u meer weten over slopestyle? Kijkt u dan vanaf maandag naar. Umberto, want wat er dus een specialist erin. En tot zover de sport. meer sport natuurlijk straks. om uh, tien uur in langs de rijden. slopen van me. Nou, Omberto, nog even zitten tot uur. Ik kan er nog niets bij. Ik probeer te visualiseren, Jack, maar ik zie je hem niet. Oké, oké. Wij gaan even muziek draaien. De killers uh, zijn dit. en human. Ik zie je. best to te When the call came down the line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 Wat te doen over de grammatica van dit nummer. Are we human or are we dancer? Klopt het niet helemaal, maakt niet uit, zei de zanger. En bovendien scoorde hij de eerste nummer 10-hit ermee voor de the Killers. Radio 1, PNN Today. De gijzeling in de Duitse stad Ingolstadt is voorbij. Rond zes uur vanavond kwam dat bericht naar buiten. De hele dag hield een man in het stadhuis enkele mensen gegijzeld. De man had ook een vuurwapen bij zich en de politie had ook telefonisch contact met hem. Correspondent um, Tim de Wit gaan we mee praten. De gijzelnemer die is gewond, maar nog wel in leven is het laatste nieuws. Kun je iets zeggen over zijn toestand? Ja, dat klopt. Hij is door bij die bevrijdingsactie in zijn been en in zijn schouder geschoten. Hij is daarna naar het ziekenhuis overgebracht, maar hij is wel buiten levensgevaar. En de twee gijzelaars die nog over waren, die nog in zijn macht waren, einde van de middag, die zijn er inderdaad ongedeerd vanaf gekomen. Ja, Vlak voor zes vanmiddag besloot het commandoteam het gemeentehuis van Ingolstadt binnen te dringen. En wisten ze dus de gijzelaars te begrijpen. Nou, daarvoor er was al uren onderhandeld met deze uh, man. Hij is 24 pas, uh, loopt uh, bij een psychiater, dus een psychiatrisch patiënt. Uh, zijn psychiater is zelfs ook even langs geweest om met hem te praten. Maar goed, dat bleef er allemaal weinig op. Hij stelde, moet ik wel lachen bijna, een aantal best wel rare eisen. Uh, zo had hij dringend zijn pilletjes nodig, had hij tegen die psychiater gezegd. Die wilde hij wel heel graag hebben, maar ook zou hij om een pakje sigaretten en een broodje deun kebab uh, hebben gevraagd. Ah, ja. Zonder uitjes uh, voegde hij er zelf nog <lacht> aan toe. Ja. Maar goed, uh, ja, nou, zo kwam het dus allemaal niet. Want op een gegeven moment bleek dat een normaal gesprek niet meer mogelijk was met hem. En ja, toen besloot de politie dus uh, in te grijpen. En uh, daarbij raakte hij dus uh, gewond. Maar ja, het ja, heeft in totaal wel negen uur geduurd allemaal. Nou, uh, Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Ja, eigenlijk mag je er ook niet om lachen natuurlijk. Um, wat dreeft die man nou? Is daar iets over duidelijk? Ja, nou goed, het gaat zoals ik al zei, een jongen van 24... en hij stalkte al bijna een jaar de secretaresse... van een van de loco-burgemeesters van Ingolstadt. Uh, die loco-burgemeester zelf was ook lange tijd een van de gijzelaars. Die heeft hij in de loop van de middag al vrijgelaten. Uh, en dat stolken dat ging blijkbaar behoorlijk ver. Want uh, hij achtervolgde deze vrouw. Zij was 25 uh, trouwens. Maar uh, ook een aantal agressieve bedreigingen, begreep ik, uh, vertelde de politie. Uh, had hij al op zijn naam. Nou, daarvoor uh, is hij ook al een aantal keren aangehouden. Zelfs al een keer veroordeeld. Maar goed, omdat hij psychiatrisch patiënt was en dus uh, bij een kliniek liep... Uh, hebben ze hem nooit echt uh, opgesloten. Dat vonden ze te ver gaan. Want zo zeiden ze, nou ja... Uh, het is niet iemand waarvan we vermoeden dat hij echt tot iets heel ergs in staat is. Maar nou ja, uiteindelijk bleek vandaag dus dat het toch wel degelijk het geval kon zijn. Want hij is echt doorgedraaid en met een pistool en een mes het gemeentehuis binnengegaan. Al bleek ja. trouwens vanavond bij die persconferentie dat het om een namaakpistool ging. Maar goed, ja, iedereen was behoorlijk in paniek natuurlijk daar. Ja, dat ja, kan bij me sommige... voorstellen. Uh, ja, ja dat is, ja, is het normaal in ja, het gebeurt wel vaker, hè? gekken die dan zoiets doen. Je zou zeggen het is lokaal nieuws, maar het werd wel groot opgepikt, dit verhaal vandaag. Wat was daar de achtergrond van? Ja, en het, dat was een heel bizar toeval, want Angela Merkel uh, zou vandaag precies voor dit gemeentehuis in Ingelstad een toespraak houden. Het is namelijk uh, campagnetijd in Duitsland, over een maand zijn die verkiezingen. En ja, dus reist ook Angela Merkel uh, het hele land natuurlijk door om haar kiezers te motiveren en te inspireren. Ja, en uitgerekend vandaag dus voor het gemeentehuis van Ingelstad waar dus die gijzeling was. Ja, dus sloeg iedereen gelijk alarm, want ja, men was natuurlijk bang dat die gijzeling iets met de komst uh, van Merkel te maken had. Maar goed, ja, in de loop van de middag werd wel duidelijk dat het... Waarschijnlijk echt toeval was dat die gijzeling eh, vandaag gebeurde. Want ja, deze 24-jarige jonge psychiatrische patiënt... dus ja, heeft daar vermoedelijk geen seconde over nagedacht... dat Merkel eh, er vandaag zou zijn. Maar ja, eh, kwam, kwam gewoon eh, uitgekeken vandaag verhaal halen... bij eh, de secretaresse die hij al eh, een jaar stokte. Ja, maar ja, Merkel het, uh, is uiteindelijk uh, nooit gekomen... want nee. uh, die, die toespraak is afgezegd. Ja, Duitse verkiezingscircus dus uh, even opgehouden door deze man. Correspondent uh, Tim de Wit, dank je wel. Rolof, Humberto Tan, hij is hier. Hij eet zijn kebab ook zonder uitjes. En vanaf volgende week presenteert hij zijn Late Night Talkshow bij RTL 4. En dan ben je een dapper man, want het is een ingewikkeld tijdstip, die late avond. Peter Rents heeft het ooit geprobeerd zonder succes. Die had Kevin Masters, die Amerikaanse comedian. En daar werden we ook niet helemaal warm van met z'n allen. En ik keek ooit de eerste aflevering van Het Land van Maas en Geel, met Kees Geel en Bridget Maasland op Talpa. Ik ging even plassen in de reclameblok en toen ik terugkwam, was dat programma alweer geschrapt. Zelfs een grootheid als Paul de Leeuw heeft het tanden er stuk gebeten met hen Madiwodo vrijdagshow. Ik was benieuwd hoe de kansen van Umberto worden ingeschat, dus ik heb wat kenners gevraagd. Om te beginnen met Andries Knevel bekend van de Late -night programma's Knevelen van de Brink, Knevel en Bodaar, Knevel en van Morsel, Knevel en van Leur, Knevel en Derksen en Knevel en Wie er maar wil als Thijs van de Brink op fietsvakantie op de Veluwe is. Wat gaat hij straks kijken? Paul Witterman of Umberto? Eh, uh, hij is geweten vraag, als dat veel RTL sterren zijn en zo een beetje half uh, boulevardachtig programma wordt, ga ik niet kijken, nee. Nee, dus het moet echt serieus buitenland zijn en binnenlands politiek en zo. je vooral veel succes. Nou, dat is in ieder geval sympathiek. Volkskrant tv recent Jean-Pierre Gelen, die is net zoals Knevel... ook al een beetje huiverig voor al te veel commerciële intilt. Het enige waar ik een klein beetje van schrok in de voorpubliciteit... dat ik dat meteen maar even mag zeggen... is dat er ook al een groot aantal vaste RTL-gezichten in vertegenwoordigd zal zijn. En daarvan denk ik dan, ja, dat is, vind ik nou eigenlijk niet zo heel sterk... en vooral niet zo verrassend. En we hadden het net al even over de verwachtingen qua Kijkcijfers. Nou, we belden even met late night legende Frits Baren tot slot. En hem vroeg ik hoeveel mensen gaan er kijken naar RTL Late Night. Ik hoop dat hij er een miljoen haalt. Maar ik denk als hij in het begin uh, even wij spreken achter de duidt, dat zal hij zeker halen. Uh, want die zender loopt goed en er zit een goede lead En wat er een goede lead in is, dat hij uh, uit 700.000, 800.000 komt of zo. En dan zal hij die ook wel vasthouden. Ja, hoe werkt dat dan? Over precies een week dan zit je nu zo ongeveer in de make-up, uh, schat ik. Ik weet niet hoe lang het duurt, maar... Uh... Nee, het is nu pas kwart voor negen. Oké, okay, rustig ik zit, aan. Om, ik zit pas om een uur of, uh, nou, ik denk half tien, kwart voor tien dan in de make-up. Ja, ja, ja. En dan volgende week de eerste aflevering van RTL's Late Night. Nieuwe dagelijkse talkshow tussen half elf en half twaalf op RTL 4 krijg je um, zweethandjes en kriebels in je buik als nee, ik het zo over heb. Natuurlijk niet. Ik, ik, krijg er, ik krijg er juist heel veel zin in. Omdat um, de uitdagingen die ook bij de, bij, um, de televisere of bij Fred... of er zijn zoveel uitdagingen, inhoudelijk, uh, kijkcijfers, uh, het goede gevoel aan tafel, de goede gasten, goede onderwerpen, nou, noem maar op. Dat is alleen maar mooi als je zo'n uitdaging hebt. En um, de, weet je, de, de, alle angstscenario's die je kan benoemen, ja, dat, dat zal. Maar je hebt natuurlijk ook um, um, de zonnige scenario's die je kan benoemen. Kijk, en ik, ik geloof heel erg in het programma. Uh, en ik sluit mijn ogen niet voor alle um, ja, gevaren... en ook alle nou, mislukkingen die zijn geweest voor mij. En wat, wat Knevel en, en Jean-Pierre Gelen zeggen over uh, de RTL-gezichten die ja. voorbij komen. ben ik ook. Ja, ja. ja. ja. Nou, wat vind je daarvan? <laughs> ja, het zal wel. Weet je, het, het gaat erom dat het een goed programma is. Mm -hmm. En als dat uh, een keer is met, met een uh, RTL-gezicht, omdat die gewoon een goed verhaal heeft, ja. het gaat voor mij in eerste instantie om het goede verhaal. En ik ga mensen niet uitsluiten omdat ze toevallig bij mijn zender werken. Nee, ik, ik wil een goed verhaal, een goed programma uh, en iemand die dat goed kan vertellen. Nou, dat kan een, een RTL-gezicht zijn, maar het kan ook zeker iemand zijn die niemand kent. Nou, ben jij de baas over het programma? Nee. Ik, ben, ik heb wel een hele stevige vinger in de pap, maar ik ben niet de baas. Wil ik ook niet. Ik heb op een van de eerste bijeenkomsten gezegd bij de redactievergadering. Uh, ik zie dit programma, omdat heel, heel veel wordt. Zeker in de aanloop naar het programma. Ja, je gaat alleen doen, is dat niet heel erg en zwaar en weet ik veel. Nee, ik presenteer het alleen. Dat klopt. Maar het is teamwork. De ja. redactie en ik moeten het ja. samen doen. Als uh, ik met onderwerpen kom waarvan zij zeggen... ik vind helemaal niks, dan moet ik me daarin schikken. En omgekeerd. Het moet een wisselwerking worden. Het moet ook zo zijn dat als we met z'n allen hebben gezegd... oké, okay, we vinden X een goed, uh, goede gast. En achteraf blijkt dat niet het geval. Nou, hebben we samen een fout gemaakt. Mm -hmm. um, dus ik zie het echt nadrukkelijk als een team... Prestatie. Ja, maar wel uh, sterke vinger in de pap dus. Even, ja. wat, even wat met je uittesten. Ja, stel je zou vanavond, vanavond al de eerste uitzending ja. hebben. Dan heb je natuurlijk een redactievergadering. Uh, wij willen wel even eten, weten wat er in zo'n programma zou zitten. We hebben alvast een, een klein voorzetje gegeven. Aan jou, aan jou de, de ja of de nee. En dan oh, kom ik okay. hier met de onderwerpen. Um, de mogelijke vrijlating van, uh, van Mubarak deze week in Egypte. Ja of nee, is dat een onderwerp? Nee. Nee, niet doen. Nou, um, niet, niet per se. Nee. Um, dat, de... is, dat is al de hele avond in alle ja. nieuwsjournaals geweest. Ja. Oké. Okay. Uh, rechtszaak tegen Helene Mees in New York vandaag? Uh, nu niet. Dat is, al dat is al in het programma geweest, als het goed is. Oké. Okay. Nieuwe uh, onderwerpen. Niet meer herkouw. Uh, nou, ik, ik ga niet iedere stap van Helene Mees volgen. Nee? Als okay. ik kijk op het moment dat Helene Mees toen ze in het nieuws kwam, uh, was het nieuws, vind ik. Uh, als ze aan tafel zit, is het nieuws. Maar ik ga niet iedere stap en iedere uh, rechtsgang van die Leem Mees volgen. Nee. Okay, en, en, en sport, Alex Pastoor, we hadden het net al even over met Jack ontslagen bij NEC. Ja, zou een goede ja. gast zijn. Ja, en, en wil je dan hem? of, of Nee, of... hem. Oké, okay, ja. niemand anders? Nee, hij is, hij is het hoofd... Dan ga ik moeten praten met degene die me even ontslagen. Dan hoor je Ede op Of die zegt, ja, ja. ja hij deed het niet zo goed. Oké, okay, en dan? Ik hoor liever het verhaal van Alex Pastoor... en um, um, zijn cijferreeks. Het feit dat hij toch werd gezien... en nog steeds door al sommigen wordt gezien... als een bepaalde kroonprins ook in de eredivisie. Ja. Dat krijgt toch een behoorlijke kras. Um, ja, waarom lukt het PEC Zwolle wel? En waarom lukt het NEC niet? Ja, ik bedoel, Guillaume Fernandez gaat naar PEC, die, Waarom gaat hij naar NEC? Die hebben ook geen spits. Nee. Snap je? Hey, dus dat zijn keuzes die je maakt. Maar denk je dat je hem krijgt? Dat is de vraag. Daar dan, gaat, het natuurlijk om zo dan, he? dan gaat het voor een deel om gunfactor. En die heb je natuurlijk. Nou ja, ik denk in bepaalde uh, terreinen heb ik, wel, heb ik wel een gunfactor. Ja. Ja. Ja. Ik hoop het, ja, Dat moet je ook wel vasthouden. Maar Pastoor zou een goede zijn voor vanavond. Erwin Wenemars is ook uh, binnenkomen. Ja, die hoorde je. Dan de privé onderwerpen. Het is gewoon nieuws. De scheiding van Samsung. Nou, dat is niet alleen een privé onderwerp. Samson heeft zelfs zijn huwelijk in, het, in de campagne gebracht. Hè? Ja, dat is hoe wij als journalisten dit uh, onderwerp nee, verantwoorden ja, vandaag natuurlijk. Ja, ja. nee, maar, nee, maar ik los daarvan, als hij, als hij uh, zijn huwelijk in de campagne brengt... en het huwelijk uh, strandt, nou, heeft dat politieke consequenties of niet? Of was... Als dat niet zo zou zijn geweest, is het dan een onderwerp voor jou? Niet direct, nee. Oké. Okay. Niet direct. Okay. Het, het is vooral een onderwerp, omdat hij zelf... Um, dat gezin en alles wat hij daaromheen uh, belangrijk vindt... Uh, echt op tafel heeft gelegd. Ja, En uh, een om de tafel Samsung zelf met het hele gezin erbij? Of wat zou je willen? Nou, nee. één, dat, dat, dat zou niet gebeuren. Okay. Dat is, ik zou heel erg verbaasd zijn als Dirk Samsung dat zou willen doen. Uh, maar ik, ik zou wel benieuwd zijn naar zijn verhaal. Okay. Maar ook naar het verhaal van zijn vrouw trouwens. Ja, natuurlijk. Uh, uh, nou, we toch in de politiek zitten. Pechtold, hè, die mag niet meer uh, meepraten... Mee niet meer mee onderhandelen over de bezuinigingen. Mag die ook bij jou komen uithuilen? Uh, ik zou dan liever een, een politiek duider hebben. Oké, okay. wie, wie, wie is de politiek duider? Boris van, ja, de van de Hand Het <laughs> wordt steeds voller, ja. er zitten ja. allemaal, allemaal mannen inmiddels in de studio. Nee, maar je, je kan vanuit, uh, vanuit uh, economische perspectief zou je kunnen praten. Je zou vanuit politiek perspectief kunnen praten. Is dus welke keuze je maakt. Je zou doen, en dan heb je het over een RTL gezicht. Frits Wester is een hele goeie. Ja. ja. Dus die mag niet meer ja. naar Pauwen-Wittemans straks? Voor mij mag hij overal zitten, maar ik wil hem graag hebben. Ja. <laughs> en daar gaat hij over natuurlijk. Ja. En we, gaan, we gaan toch even de vraag stellen die waarschijnlijk iedereen al aan je gesteld heeft. Maar ja, de concurrentie is natuurlijk groot. Uh, wat onderscheidt jou van de andere avondprogramma's? Je natuurlijk het uh, hart van Nederland ook niet onderschat ja, op de tijd. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat scoort steeds beter. Waarom moeten ze naar jou? Het belangrijkste uh, waarom ze naar mij? Nou ja, kijk, waarom ze naar mij moeten? Dat moeten mensen gaan uitvinden. Dat moet gewoon het programma kijken en kijken of het ze aanstaat of niet. Ik bedoel, daar heb ik geen invloed op. Um, ik denk het verschil. Uh, zit hem sowieso al in de persoon. Ik ben een ander persoon dan uh, Paul Witteman. Of dan, uh, ja, wie doet het hart van Nederland tegenwoordig allemaal? Dat weet ik niet eens. Maar, <laughs> weet je, maar dat, dat, dat is, ik ben anders daarin. En ik hoop dat mijn betrokkenheid, mijn interesse, mijn nieuwsgierigheid... dat dat een onderscheidend karakter kan zijn. Waardoor je zegt, nou, ik wil dat wel zien. Ja, over personen gesproken, je hebt geen, geen tafelheren, geloof nee. ik. Ook geen beentjes erbij. Nee. Maar wel onze eigen Luc. Ja. Ja, hij gaat goed doen, toch? Sorry, ik heb Luc weg. Ja, ja. Nou, ik, ho ik, hoorde, ik, ik hoop dat je veel geld hebt betaald. Uh, uh, ik betaal helemaal niks. Okay. Maar ik RTL wel. <laughs> hij is wel fantastisch. Ja, nee, kijk, Luc, ik, ik luister vaak naar dit programma, zeker als ik onderweg ben. En wat ik heel goed vond van Luc, is dat hij op een hele eigen manier uh, het nieuws van de dag kan. Um, ja, maken eigenlijk. Hij, hij, hij maakt een verzameling van wat hem opvalt. En dat kan uh, van hard nieuws naar zacht nieuws zijn. Maar even mm. zo te zeggen. En dat vind ik heel prettig. Ik, en ik wilde heel graag... Uh, wilde ik in het programma een, een, een onderdeel... waarin je... Um, um, als mensen de hele dag geen nieuws hebben gekeken... dat ze toch een beetje een gevoel krijgen. Wat is vandaag nou eigenlijk allemaal gebeurd? Ja. Nou, Luc kan dat. Maar nou. gaat, hij, gaat hij hetzelfde doen als dat, dat hij hier deed? Gewoon met geluid? Ja. Of gaat hij ook zo meteen filmpjes erbij hij mag Hij heeft echt... Dat is echt waar, hij heeft alle vrijheid van de wereld. Dus als Luc uh, 86 kranten wil laten zien, ja. dan laat hij 86 kranten maar, zien. Maar, maar, maar, maar dit, gaat, dit programma gaat er gewoon met Als er Luc erbij zit, mm -hmm. want wij vinden, wij vinden het heel erg dat Luc weggaat Ja, nemen, dat snap ik. Want hij is echt geniaal. Ja. En jij zit eraan, met je gunfactor, dat gaat toch sowieso een succes worden zometeen. Ja. Dat gaat internationaal. <lacht> nee, maar dat, dat, nou. knap. Jij hebt het beter, ik vind, je bent zo bescheiden. Jij hebt hier heel goed over nagedacht. Ja. Jij weet het heel goed. En je bent, ja. Maar je hebt nooit garanties, dat weet jij ook. Nee, nee, jij, kan, jij kan nog nee, zo hard getraind ja. hebben en je kan nog zo goed... Nee, maar overtuigd... ik weet het, hè? Als ik aan de straat sta, dan ah, ja. weet ik het. En ja, dat weet jij ook. En volgens mij, het, het zit niet, in, niet in, je, in je persoonlijkheid om het hier van de daken te roepen. Maar diep van binnen weet je toch wel. Nee, kijk, diep van binnen geloof ik er heilig in. Om, om heel veel redenen. Omdat... Um, ik, ik heb het gevoel dat er ruimte is. Ik heb het gevoel dat. Uh, om half elf is er al zeven, acht jaar niks op RTL4. Wat gewoon heel duidelijk... Wat, wat wordt vanavond om half elf uitgezonden? Ik zou het niet weten. Precies. Nou, ja. daar I rest my case. Oké, okay, dat nou, gat gaat gevuld worden. We gaan het nou, hier laten Er later. is een groot ja. gat. Ja. En ik heb het gevoel dat dat gat voor een deel gevuld kan worden door RTL Late Night. Je hebt ons enthousiast gemaakt. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel, ik. Humberto. RTL Late Night aanstaande maandag te zien. Half elf zij dus op RTL4. Yes. En hey, deze plaats. Blurred Lines van Robin Thick. Even een vraagje aan de gasten hier aan tafel. We beginnen met de Boris van der Ham, die ook net is binnenkomen lopen. Uh, goedenavond. Boris, de, de, goedenavond. De hoofdstad van uh, Roemenië. Is dat Boekarest of Budapest? Boekarest, daar ben ik net nog geweest. Oh, nou... Ja, ja, Boedapest ja, is Hongarije. Ja, ja, Weet je, ja he? nou, het is een goed punt. Uh, het wordt toch vaak door elkaar gehaald, hoor. Oh, ja. uh, uh, veel mensen, uh, Boekarest, Boedapest, weten het niet. En dat zijn de Roemenen zo zat... dat ze een ludieke campagne hebben ingevoerd. Luister maar. Bucharest is de capital city of Romania. If you think Budapest is... then, my friend, you are a citizen of Rongaria. <laughs> ja, Rongeria, dus. <laughs> uh, Mitra Nazar, onze exit-Hollander in Oost-Europa. Ja, die campagne die er is, die is net zo groot als de ergernis, begrijp ik. Ja, de dus Roemenen ergenen zich uh, met veel aan de... Aan de... Die, dat misverstand, je moet je voorstellen, Michael Jackson hè, in 1992 op het podium roept Hallo Budapest, terwijl hij in Boekarest staat. Uh, ja, dat is een van de vele voorbeelden. Ook uh, Metallica deed het. Uh, Lenny Kravitz ging vorig jaar nog de fout in. Ja, wat ze eigenlijk willen is gewoon heel simpel, check even die atlas, uh, kijk even waar je naartoe gaat voor toeristen, maar ook voor artiesten die daar komen optreden. Want, ja, zo moeilijk uh, kan het toch niet zijn. Ja, hoe gaat die campagne eruit zien? Wat komt er allemaal bij kijken? Uh, nou, die is al gelanceerd. En, uh, dat filmpje uh, is op YouTube uh, te bekijken. Zeker een aanrader om even naartoe naar te gaan. Maar ook als je op het vliegveld aankomt... Uh, word je welkom geheten door een uh, billboard waarop staat... Welcome, not in Budapest. <laughs> en uh, shuttlebussen van het vliegveld zijn uh, volgeplakt met posters. Ook uh, Welcome to Boekarest, not Budapest. En uh, er zijn zelfs t-shirts. Eén uh, daarvan, een uh, hele leuke tekst... I went to Budapest and all I got was this lousy Bucharest t-shirt. Ja. Nou ja, dat is een beetje de campagne. Ja, Oost-Europa is toch een beetje moeilijk voor ons soms, hè? Jij zit op dit ja. moment in Servië. Eh, hebben ze daar ook last van uh, zulke problemen? Nou, niet zo groot als deze verwarring, maar uh, het is misschien moeilijk voor te stellen uh, voor, voor beter beleefde mensen. Maar er zijn verhalen dat mensen, mensen Servië verwarren met... ...Siberië. In het Engels klinkt het misschien logischer, hè? Serbia, uh, Siberië. Um, dus ja, dat, dat is natuurlijk hilarisch. Uh, maar hetzelfde heb je natuurlijk ook met Slowakije en Slovenië. Ja. En er wordt natuurlijk om gelachen, maar daarachter zit wel... Uh, Diepere uh, moeheid, eigenlijk, van die West-Europeanen en vooral ook Amerikanen die, die Oost-Europa als één als tot nat zien. Ja, we, we moeten ons huiswerk weer eens doen. Uh, uh, die Bedankt. campagne waar je het over had, uh, het filmpje daarvan staat op onze Twitter: BNN Today. Dankjewel, Mitra Nazar. Rolof. Yes, we gaan het uh, na negen hebben over de war on drugs, want die is helemaal spaakgelopen. Vandaar even een quizje over drugs. Erben als sportman. ik hoop dat je alles fout hebt. D66 moet natuurlijk alles weten van drugs, dat uh, snap je. Zit je die dames D66? We gaan het hebben over uh, crack. Uh, waarom heet crack eigenlijk? Crack? A, naar de uitvinder, Donald Crack. Die in 1922 ontdekte dat coke extra smakelijk wordt... als je het kookt met ammoniak. B, je spreekt eigenlijk uit als C-Rack, waarbij de C staat voor kookt En rack is straat voor cocaïne. Of C, naar het geluid dat het goedje maakt als het wordt verwarmd. B, C-Rack. B, C-Rack... Ik dacht dat het C was. Het is C. Van het koken, ja, inderdaad. Het is, ja, Wat kost een gram koken, jongens, op straat? Oh, dat ik niet. 200 euro. Ja. 200 euro. Ja, dat is een dure keuze. Ik dus heb nooit gekocht. Geen idee. Ik weet wel hoe duur Epo is. Oh, <laughs> 50 tot 60 euro. Straks meer drugs. Oh, ja, meer drugs, meer. crack. allemaal uh, na het nieuws van 9 uur in BNN Today. En. En. En. Dit is Radio 1.